Dronk. De Filipijnse regering heeft uit voorzorg alle scholen in het noorden van het land gesloten. Boten, voedselpakketten en medicijnen zijn naar bedreigde plekken gebracht. Ook zijn er duizenden militairen achtergebleven om hulp te verlenen. Met windsnelheden van 225 km per uur is Megri de zwaarste tyfoon in vier jaar tijd. In 2006 kwamen bij een tyfoon in de Filipijnen ongeveer duizend mensen om het leven. Het weer, het binnenland eerst nog wat zon, maar geleidelijk aanraakt het vanuit het noordwesten bewolkt en gaat het regenen, temperatuur rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De nummer 16. Nee, de nummer 8, de nummer niet En zet hem daarvoor en ja, Joris Jorismiet, heel makkelijk gepakt, heel simpel.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 Waardoor uh, Mol nu, uh, uh, Billy Visser in de problemen komt en overtreden moet maken om Johan Herkeles tegen te houden. Jong Herkeles mag nu het vijfste opnemen op de hoogte van de middellijn. We hebben voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. is ondertussen genomen en wordt weer teruggespeeld. Uh, ja, het, het is breien, breien, breien, want de verdedigt het staat behoorlijk goed. Uh, Zandvoort verdedigt uh, en en uh, probeert daar dan ook uit te komen als het uh, balbezit is.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 Attention to do the things we've done.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 De CEO van Bananorama, Jorden Robert De Niro. Snel over voor het slot van de eerste helft naar Jan Fris. Ja, waar ondertussen de 45 e minuut loopt. En uh, Sandford uh, niet echt in een probleem is gekomen. Net nog een uh, blessurebanding gehad voor Jong uh, Hercules. Dus het zal misschien wel heel leuk duren voordat de schijfzetter gaat afsluiten. Ondertussen heb ik wat meer informatie gekregen over Michel Daan. Michel Daan die vorige week een rode kaart heeft gekregen. tegen En uh, ja, die schets mij verbazing. Hij heeft drie bits gekregen. Dat vind ik nogal wat.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 Weet ik precies wat je zeggen zou.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 Hier is Paul Enka tezamen met Tom Jans en Suze Lady. It shows me troubles and sorrows. I live through the struggles, earn my bread for tramong scuffles, facing my daily puzzles, maintain my daily hustles. I understand, humble in this jungle, no my chances double. Escape, I spit about a thousand songs. Word of mouth, the word from mouth goes. Word of mouth is if told the renaissance. Send me a life, made a new bond. I grew up with a whole bread, a plants with a few quills. She made me think wise when I was. Still young, too long alone. She carried me by finger and I scrambled pieces. My puzzle wasn't completed by Jesus. For these ends, most stars certified. So the mighty is. On this journey to wealth Searching for half Several jobs Showed out I'm all about music itself It's like I can't breathe My inner life squeezed Cause I was forced to Spoke to my mirror Some devil bought you I reminisce there I broken a string attached To my will A sinister fail To yonder With my emotional square I up, pain that I carry I must deliver Get it all off the live liver Sometimes it works quicker Cause pain you carry All your life Long the me that's strong So where did I go wrong I wonder still That's why I made I this got song nothing but love in my heart But judge not, the accused should be convicted by God I'm living proof, But notes to the key to set me free with spirituals. The rituals makes my production complete It's the message and the poetry Observe and listen closely Finding yourselves hard Mostly as vibe that control me I give love to my family that have my back when I was straight in my path, And to those who I did wrong, My regrets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 In café 4. Zie je? Heb je dat Ladies Only? Hè? Ja. Nou, ik, ik, moeten we het daar een keer over hebben? Want of, nou, daar gaan we het zeker over hebben. Of wij gaan uh, een, een, een Gentleman's Only avond organiseren of zo. Maar ook aankomende donderdag trouwens. Daar moeten wij dan heen donderdag Dan gaan we gewoon daarna zitten. Dat pandje is leeg. Dus... Oh, dan gaan we daar zitten. Daar heb ik de sleutel van, dus komt allemaal goed. <laughs> Doen we dat. <laughs> Café 4, Ladies Night vanaf 8 uur. Aanstaande donderdag. De 24e, Krim Kamerkoor. Kerkconcert van Classic Concert in Prost Protestantse Kerk aanvang 3 uur. En 31 uh, oktober, jubileumconcert Anbo Koor voor Anker bestaat 40 jaar. En dat uh, vieren ze in de krocht. En dat begint allemaal om half 3.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 Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM. Veel kolnessen samen met Philip Belly en uh, Easy Lover. Nou, we gaan het hebben over uh, voetbal, uiteraard. Eerst even Sandfoort 4 op dit moment, uh, Joop. Die staan met 3-0 voor tegen WVHDW 2. Ja, zo. Ja. Dat Ja. Dat zal niet de tweede zijn. Dat kan uit dus niet. Dat zal het zesde zijn van wvh Oh, oké. Okay, uh, oké. Okay. Nou, daar dus staat het... Hij te... heeft tegen het tweede van wvh gespeeld. En dan hebben ze met vijf en verloren. Oké, okay, oké. Okay, dus nou, in ieder geval de scores van uh, Kokkie Verhoeven en Marcel Wauw. Oké, oké, oké. Nog vijf minuten tot aan de rust. Nou, moest ik even doorgeven. Heb <laughs> <laughs> Jazeker. Goed. We zijn hier nu te kijken in de 55 minuten van de wedstrijd. Zandvoort tegen Jong Hercules. Een corner van de rechterkant genomen door het water. Uh, die komt bij Remco uh, Ronde terecht. Die is een beetje slordig. Het is dat, dat Bert heel snel is, want die kan er hij kan nu weer de bal heroveren. En speelt daar, probeerde daar. Uh, eens kijken, zijn stoppeleinde spelen, wordt verwerkt. Pas Lemmens kan hem oppakken. Lemmens, diepe bal naar Remco kan Ronde. Ronde, kan, kan hij hem aannemen? Ja, kan hij hem inderdaad aannemen. Kun je zo ook er iets mee doen? Nee, wordt tegengehouden. Fijn schok Zandvoort. Een beetje of, wat zal het zijn, uh, 10, 15, 12 het 16 meter gebied van Jong Hercules. En ik denk dat uh, Burtwater die bal gaat nemen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 Nee, nee, nee, nee, nee. Dat lijkt echt nergens op. Recht in de handen van de keeper. Geneemd van zo komt er maar niet bij in de buurt. En de keeper die werkt het verkeerd weg. Naar Remco Loos, Roos. Naar, even kijken. Stijn Stobbelaar, die raakt de bal kwijt. Uh, Jong Hercules aan de bal. Nu Via Stobbelaar over de zijlijn. En Hercules mag op eigen helft gegooid ter hoogte van het 16 meter gebied. Aan de rechterkant, van de linkerkant van het, het, het spel gezien. Eh uh, Mol gaat zich natuurlijk proberen daar tussen te werven. Dat lukt niet helemaal, want die bal gaat de andere kant op. En die wordt aangenomen door een speler van Jong Hercules. Wordt dan gestopt door, even kijken, Remy Driehuizen met zijn dus een, een, een inworp voor uh, Jong Hercules geworden. Diepe bal. Dus gelukkig daar, uh, even kijken. Eh... Uh... Ronald Kalis die ertussen zit en dan moet uh, daar uh, Keur die bal heel ver weg gaan trappen over de zijlijn, want het dreigt uh, gevaar. de gevaar. Wimburg voor jong Hercules. Wij helemaal gezien helemaal de andere kant van het veld, dus het is een beetje moeilijk in de schatten wie zijn, maar er gaat in ieder geval een speler van Hercules ervandoor, gaat 16 meter gebied in, draait erom uh, en, en wordt daar iemand neergelegd. Vrij schot vlak buiten het 16 meter gebied.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 Deze plaat ook in Kolden-Siervenpaf, uh, zie Joop. Ja, zeker wel. Ik heb hem alles weer gedraaid. Ja, ook. hij is lekker, hè? Hij is lekker. Ah, ja, ja, ja, ja. Dus, het ja, uh, zal even voor vieren nog even een kort verslag, Joop. Ja, oké. Okay. Uh, ja, op het ligt het spel stil voor een bestuurbehandeling voor een van de spelers van Jong Hercules. En soms het heeft de laatste vijf minuten heeft wat meer druk ervaren op het eigen doel, maar echt heel gevaarlijk zijn.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 uh, Julian Mans Jürgen. gaat in komen voor uh, Butwater. Butwater, een jongen van 17 jaar die uh, uh, eigenlijk toch hierin moet groeien. Want het is een het is aardig voetballen, maar het is veel fysieker dan hij. In principe gewend is van is B-junioren. Daar de A-junioren eigenlijk overgeslagen en is dit jaar bij de selectie getrokken. De selectie van Sandvoort 1 en 2. En Pieter Keur heeft die keuze gemaakt. Samen samenspraak met uh, uiteraard met de trainercoach van de A junioren en met uh, Butwater zelf. Goed, Jürgen Mans staat nu in de spits.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 Times everybody has a path to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 Buitenlandse media en waarnemers zijn niet welkom bij de verkiezingen in Birma. Dat heeft de kiescommissie gezegd. Op 7 november zijn er in Birma voor het eerst in 20 jaar verkiezingen. In 1990 won de partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi met overmacht de verkiezingen. Militaire bewind verklaarde de uitslag ongeldig en bleef aan de macht. De Goenta zegt dat de verkiezingen van november zijn bedoeld om het land democratischer te maken. De partij van Suu Kyi doet niet mee. Ze heeft haar aanhangers opgeroepen om de verkiezingen te boycotten.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 De omzet steeg bijna 10% op jaarbasis. Philip Stoppan Kleisterlee zegt dat met name de afdelingen gezondheidszorg en verlichting een goed kwartaal achter de rug hebben.